Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk in Uddel in Gelderland is een dode gevallen. Op de provinciale weg N302 botsten zeker drie auto's en een tankwagen op elkaar. De tankwagen vervoerde melk en kantelde. Het dodelijke slachtoffer is een man van 19 uit Ermelo. Vier mensen raakten gewond. De N302 bij Uddel is voorlopig afgesloten. De Noorse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door een linksblok onder leiding van de Arbeiderspartij. Volgens Exit polls krijgt het blok een kleine meerderheid waardoor premier Steuren zou kunnen aanblijven. Het rechtse blok blijft daar een paar zetels bij achter. De Noorse verkiezingen draaiden vooral om economische kwesties zoals de inflatie, de vermogensbelasting en de investeringen van het fonds waarin 1700 miljard euro aan olie- en gasbaten zit. In Turkije is de spanning rond oppositiepartij CHP verder opgelopen. De politie drong vandaag het partijkantoor in Istanbul binnen om ervoor te zorgen dat de interimvoorzitter naar binnen kon, hij is door de rechter benoemd, tegen de wil van de leden in. Die barricadeerde daarom het kantoor. Betogers op straat werden met traangas en wapenstokken op afstand gehouden. In heel Turkije worden CHP-bestuurders aangeklaagd... of dwarsgezeten door de regering van president Erdogan. Ook de CHP-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, zit al maanden vast. Het Openbaar Ministerie gaat weer digitale dossiers delen met advocaten. Dat gebeurde sinds juli niet meer vanwege een hack. Het OM haalde toen al zijn systemen offline. In de tussentijd kregen advocaten alle stukken per post. Sinds kort werkt ook de e-mail weer... en kan de politie weer digitaal informatie uitwisselen met het OM. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In Limburg gaat het regenen. Morgen veel regen in het oosten. In het zuidwesten blijft het zo goed als droog. Het wordt 13 graden in de regen tot 20 op plekken waar de zon schijnt. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Tell me to get out of the way, but don't pretend you know my name. I thought you knew me better, I thought this rain would let up someday, but maybe I was wrong again. And when you turn the lights down low, yeah, tell me what you say. Terug bij het tweede uur van deze augustus special van Brand New. Fijn en bedankt dat je met mij bent meegegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je toch bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur met nieuwe muziek gemist... van de met name grote en opkomende namen in de internationale metal scene. Gelukkig voor jullie heb ik nog een heel tweede uur gepland staan... met de lekkerste metal dat voornamelijk is uitgebracht in de tweede helft van augustus. Dan was de Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elk uur en uitzending stevast begin met de uuropener. In dit tweede uur begonnen we met Rise Against... die op 12 augustus Ricochet als single heeft uitgebracht. Het titelnummer en de laatste preview van een eerste album in vier jaar. Dat uitkomt via Loma Vista Recordings. De single wordt geleverd met een video voor het optreden. Ricochet, gepositioneerd als het thematische middelpunt van de plaat... onderstreept het idee van onderlinge verbondenheid. We vertrouwen op elkaar of we dat nu leuk vinden of niet... zegt Rise Against zanger, slaggitarist en tekstschrijver Tim McIlrath. Alles wat je doet heeft invloed... Op iemand. We zijn verbonden met andere landen en andere economieën. We zijn verbonden met ongedocumenteerde immigranten. We zijn verbonden met elke beslissing die onze leiders nemen. We zijn niet zo, ge niet zo geïsoleerd als we denken. Wat we doen, goed of slecht, creëert één groot ricochet-effect. Over de video en het kernbeeld van het nummer zegt McKilras: Toen ik ricochet schreef, kon ik dit beeld niet loslaten. Dansen de mensen terwijl bommen en kogels over me heen raasten. Dat contrast, de onverschilligheid van vreugde tegen de achtergrond van verwoesting, voelde als de wereld waarin we leven. De video brengt dat tot leven. Het gaat over meer dan actie en reactie. Het gaat over hoe zelfs onze stilte, zelfs onze onthechting, gewicht in de schaal legt. Elke keuze, elke schouderophaling, elk afgespuurd schot, ze ketsen allemaal af. En een dag later, op 13 augustus, released de Zweedse occulte rockband Year of the Goat een nieuwe videoclip voor het nummer The Power of Eve dat afkomstig is van het nieuwe album Trivia Goddess dat op 12 september uitkomt via Nepal Records. De bijbehorende videoclip is geproduceerd door de gerenommeerde bekroonde filmse, filmmaker Sami Mustonen. Over het nieuwe nummer zegt de band... Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet zul je zeker sterven. Genesis 2.17 Eva bestreed de leugen van de God en stierf die dag niet. De enige die de waarheid in het verhaal vertelde was de slang. Eva gaf ons allemaal de macht om te zien waar het ware kwaad schuilt. En dat ligt niet bij de slang, Satan of Lucifer. muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. gingen we wederom naar buurland Finland... voor de melodieuze death metal band Warman... die hun nieuwe album Band of Brothers heeft uitgebracht... via Reaper Entertainment... samen met een video voor het nummer Untouched... die je aansluitend hoorde. De plaat markeert een zwaardere, meer uniforme richting... voor de groep, waarbij filmische sferen... worden gecombineerd met scherpe ris en agressieve energie. Band of Brothers, opgenomen op meerdere locaties in Finland... werd gemixt door Miko Carmila en gemasterd door Mika Yusila... in Finvox Studios. Het artwork is gemaakt door Ale Ziliankiewicz... Die ook meewerkte aan Heer for None*. Na nou, meer dan drie decennia keert de Zwitserse baanbrekende technische metalband *Coroner* terug met een nieuw studioalbum *Dissonance Theory*, dat op 17 oktober wereldwijd verschijnt via Century Media Records. Als aftrap voor de campagne voor de aankomende release van *Coroner* verscheen 15 augustus een eerste nieuwe single getiteld *Renewal*. Gitarist, songwriter en producer Tommy Vetterli van *Coroner* reageerde met het volgende commentaar op de nieuwe muziek van de band. Ik heb veel nagedacht over hoe Coroner vandaag de dag zou moeten klinken, maar ik realiseerde me al snel dat terugkijken ons niet zou dienen. Natuurlijk ontwikkel je als muzikant na verloop van tijd een bepaalde signatuur. Dus zelfs als het materiaal nieuw is, kan het nog steeds aanvoelen als een brug naar eerdere fases. Simpelweg omdat ik het schrijf. Dat gezegd hebbende, we wilden geen nalatenschap voortzetten. We wilden gewoon iets eerlijks creëren dat geworteld is in het heden. Renewal opent nu het hoofdstuk van wat het eerste Coroner album is geworden. Waar ik volledig tevreden over ben van begin tot eind. Dus laten we de muziek voor zichzelf spreken. Je weet zelf wel of het je aanspreekt. Play it loud op ZFM Zandvoort. Slot kwam de herenigde klassieke lijnen van Biohazard voorbij... die op 19 augustus de officiële videoclip heeft uitgebracht... voor een nieuwe single Eyes on Six. Het nummer is afkomstig van Divided We Fall... het eerste studioalbum van de band in meer dan 10 jaar... dat op 17 oktober uitkomt via BLK2BLK. Biohazard-gitarist, zanger Billy Grazieri zegt... je hoeft niet van de koude straten te komen... om te voelen dat de kansen tegen je zijn... en om te weten hoe het voelt om moeilijke tijden te boven te komen... Wanneer we manieren vinden om te overleven tegen alle verwachtingen in, nemen we een mentaliteit aan van het verwelkomen en van uitdagingen. Gesmeed in vuur, die kracht, vastberadenheid, lef en hart, dat is het onderliggende credo van Biohazard. Sla ons negen keer neer, dan staan we een tiende keer op en gaan we door wat er ook gebeurt. Waar je ook vandaan komt, speel je kaarten goed, ken je vrienden en houd je kring klein. Geproduceerd, gemixt en gemasterd door Matt Hyde, bekend van zijn werk met Slayer, Hatebreed en Deftones, legt Divided We Fall Biohazard vast op hun meest rauwe, medogeloze en verbindende manier. Het album combineert de onmiskenbare fusie van hardcore, metal en streetwise groove. ...met een scherpe rand voor een gebroken, moderne wereld... ...en is een krachtige herinnering aan waarom Biohazard nog steeds... ...een van de meest vitale en invloedrijke bands is in de heavy muziek. De Duitse middeleeuwse metalband Foyard Swans... ...heeft de officiële video onthuld voor hun nieuwe single Sam the Brave... ...ter voorbereiding op het nieuwe studioalbum Nightclub... ...dat inmiddels op 22 augustus is uitgekomen via Napalm Records. De video brengt de kenmerkende mix van humor, theatraliteit en rauwe energie... ...van de band tot leven met animaties van Scott Kennedy van 12-inch media, die de levendige beelden complementeren. Het artwork voor de single is gemaakt door Peter Salai, wat bijdraagt aan de meer dan levensgrote middeleeuwse esthetiek van het album. Het album is geproduceerd en gemixt door Simon Michael Schmid, met de mastering door Jacob Hansen. Het belooft een gepolijst, maar energiek geluid, dat Voice Swans op een meest avontuurlijke manier vastlegt. De band deelde, met Sam de Brave brengen we een eerbetoon aan de ware held van Lord of the Rings. Niet de machtige krijger, maar de loyale vriend die het licht draagt wanneer alle hoop verloren lijkt. Dit nummer is ons monument voor loyaliteit, moed en de kracht van vriendschap. En die ga je nu horen. ihre Vernichtet werden mit den Feuern des Schicksalsberges. Einer Leinheit an Leben in der Hand. Doch die Hoffnung lief ergebend, wenn er wird nicht alleine gehen. Ins Land Opzet het hem. Dat het zomerfestivalseizoen na een reeks ontredelijke optredens ten einde loopt, verraste de Halo effect op 20 augustus hun fans met een gloednieuwe release. Een koffer van de geliefde hit If You Were Here uit 1997 van de Zweedse alternatieve poprocklegende Kent, dat oorspronkelijk in het Zweeds als Om du va Heur is uitgebracht. Het nummer, zorgvuldig samengesteld door bassist Peter Ivers, is een oprecht eerbetoon aan een band die het Zweedse muzieklandschap mede heeft gevormd. De uitvoering van de Halo effect combineert de rijke, emotionele, cleane zang van Michael Stanne met een hypnotiserende, beukende baslijn en opzwepende melodieuze gitaren, waarmee de essentie van het nummer wordt geëerd en tegelijkertijd het kenmerkende geluid van de band wordt versterkt. Peter Ivers reflecteert Kent was een band die indruk op velen maakte door poprock en synth te verweven op een manier die me diep raakte. Dit nummer blijft een van mijn persoonlijke favorieten... Uit respect voor hun kunstenaarschap... ...wilden we onze eigen versie maken... ...zonder te ver af te wijken van de ziel van het origineel. In de Bay Area Trash Metal Iconen Testament... ...keren dit najaar terug met hun 14e studioalbum Parabellum. Het album dat op 10 oktober uitkomt via Nuclear Blast Records... ...is zowel een strijdkreet als een observatie van de ongemakkelijke band... ...tussen de mensheid en haar eigen creaties. Terwijl de technologie steeds sneller gaat en de vervreemding toeneemt... ...weerspiegelt Testament in Parabellum de moderne chaos met muziek... ...die urgent, scherp en onverschrokken menselijke... Is. Testament leverde op 21 augustus een van hun meest intense nummers tot nu toe af in fantasy site AI. Aangevoerd door de verbluffende snelheid van hun nieuwe drummer Chris Dovas toont de band hun muzikale talent ver boven hun verwachtingen. Chuck Billy van Testament zei het nieuwe album Parabellum bestaat uit snelle, zware en melodieuze nummers. Peterson heeft wederom een manier gevonden om de songwriting fris en modern te houden. Het zal lastig worden om te kiezen welke nummers ik live ga spelen, want er zijn te veel nummers om mij te kiezen. In fantasy AI hoor je natuurlijk nu bij de augustus special van Brand New. alleen hier op ZFM Zandvoort. testament hoorden jullie de Oekraïense extreme metalformatie 1914, dat op 21 augustus in stilte een nieuw nummer heeft toegevoegd aan hun door de Eerste Wereldoorlog geïnspireerde verhaal. Het aankomende album van de band Viribus Unitis verschijnt op 14 november via Napalm Records en onthult al een glimp van hun toon met een onheilspellende nummer 1916, de Sud Tirol Offensive. Deze nieuwe single sluit aan bij een zorgvuldig samengestelde chronologische reeks van War In, The Beginning of the Fall tot War Out. Out The End, die elk een specifieke fase van de Eerste Wereldoorlog belichten. De titel 1916 The Sout Tirol Offensive verwijst naar de beruchte Oostenrijkse Hongaarse campagne in Zuid-Tirol, een sleutelmoment aan het Italiaanse front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze release bouwt voort op de kenmerkende mix van Black and Death Metal en Doom van de band Gelaagd met historische samples en een atmosferische ondertoon die hun meeslepende verhaal via muziek verder versterkt. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje nieuwe releases van deze augustus special van Play It Loud brand new... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last beslissers nog naartoe deze week qua metalconcerten? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. De Britse progressieve rockband Pendragon heeft een loyale internationale fanbase ook in de boerderij. Hun muziek wordt gekenmerkt door complexe composities, sfeervolle toetsenpartijen en verhalende teksten. Deze avond spelen zij het album The World in zijn totaliteit, aangevuld met favorites en oldies. The World uit 1991 wordt gezien als een van hun meest invloedrijke werken. Dit album markeerde een belangrijke keerpunt in de muzikale stijl van de band en introduceerde hun kenmerkende mix van melodieuze rock, symfonische elementen en diepgaande verhalende teksten. Met thema's die variëren van persoonlijke reflectie tot de zoektocht naar een plaats in een steeds veranderende wereld is The World geliefd bij fans en wordt het gezien als een, een van Pendragon's beste en meest gedefinieerde albums binnen het progressieve rockgenre. Op woensdag 10 september komt naar de boerderij in Zoetermeer. Tickets kosten in de voorverkoop 38,50 en aan de deur 39 euro. De deuren openen die avond om half acht en de aanvang is om 8 uur. En de Maltese melodic death metal band Angel Crypt speelt op vrijdag 12 september samen met de Symphonic black metal band Artifacts bij de Sounddog in Breda. Tickets kosten die avond 11 eurotjes, inclusief maar 1 eurotje servicekosten. Deuren openen om 7 uur. En de Belgische band Wie Gedood heeft zich de afgelopen jaren gevestigd als een toonaangevende naam in de Europese black metal scene. Ook in Vera is de band een bekende verschijning op het programma. In 2018 deelden ze het podium met post-metal band Torrential... en in 2023 keerden ze terug met Modder als support. In 2025 gaat Wie Gedood opnieuw op tournee. Dit keer staat hun albumtrilogie De Doden hebben het goed centraal. Deze albums verschenen tussen 2015 en 2018... ter nagedachtenis aan een veel te vroeg overleden goede vriend. Muzikaal kenmerkt deze trilogie zich door verpletterende, onheilspellende black metal klanken... af en toe wat doomachtige elementen. Als support staat Treha Sectori op het programma... een dark ambient project van de Franse muzikant... en beeldend kunstenaar Dan Sora. Tevens het brein achter het black metal project Throne. Naast het uitbrengen van drie volledige albums... heeft Treha Sectori de afgelopen jaren gewerkt... aan een reeks experimentele en samenwerkingsprojecten... waaronder het livealbum Assermee. en samenwerkingen met bands als Amen Rai aan. Altbreaker. Tickets kosten 17 euro. De deuren openen om 8 uur en de aanvang is om half negen. En Baruch, het oudste poppodium van Rotterdam, organiseert voor de 15e keer Baruch Open Air. Op zaterdag 14 september barst het Rotterdamse Zuiderpark weer uit zijn voegen tijdens het festival voor de liefhebbers van harde en alternatieve muziek. En vorig jaar had het festival een record aantal bezoekers tijdens de eerste uitverkochte editie. De line-up is heel breed en bestaat onder meer uit de heavy rock van Headliners Dol en de drum and bass van Black Sun Empire. Verder is er onder andere metal van Primordial en Il Nino, reggae-punk van Jaya the Cat en punk rock'n'roll van Scootbalg. Voor iedereen die wil dansen is er ook genoeg keus, bijvoorbeeld bij de Psytrance van Juno Reactor Band, de Electro Folk van Festival Act Go A en de Oldschool Industrial Band van Kombi Christ. In totaal presenteert Baruch Open Openair meer dan 30 nationale en internationale acts verspreid over vier podia. Verder is er een beergarten, een vrienden van Baruch, Lounge en een festivalmarkt. En zal de achtkoppige formatie Heavy Hoopa het publiek op verschillende locaties voorzien van diverse hardrock en metal covers. Tickets kosten maar 20 euro in de voorverkoop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. De terrein opent om 12 uur. Na aanvang van de eerste band is om half 1. Dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week hoor je een agenda weer voor die week. Maar nu gaan we door naar het afsluitende nummer van deze augustus special van Brand New. En dit doen we met de volk en metallegendes Winterzorg, Die op 22 augustus de derde single Sturtshow heeft uitgebracht van hun aanstaande album Wat een Kracht spel. Dat op 26 september uitkomt via Hammerheart Records. En winterzorg merkt op: Sturt Show" oftewel snelle golven, is een nummer dat de klassieke winterzorg elementen bevat, maar het biedt ook een aantal nieuwe perspectieven op hoe de elementen worden verwerkt. Dit nummer toont een zeer sterke connectie met het waterthema en combineert het natuurlijke geluid van oceaangolven met de volkmelodieën die de rug gaat vormen van het winterzorg Universum. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Volgende week kun je weer genieten van een maandoverzicht. Maar dan met Metal van eigen bodem. Dankzij Play It Loud Dutch Fury. Hopelijk tot dan. En voor nu laat ik jullie achter met de nieuwste single van Winterzorg. En natuurlijk mijn laatste woorden. horns up and stay metal. Muzzle.